Vijf uur. Dit is Radio 1 met Tim Noverdijk. De Turkse premier Erdogan geeft geen duimbreed toe. Het EK-voetbal onder de 21 begint. En Ansaldo Breda zometeen in het NOS Radio 1-journaal. Nu eerst Renate Evers met het NOS-journaal. Treinbouwer Ansaldo Breda heeft opnieuw elke verantwoordelijkheid voor het debakel met de Vira afgewezen. Op een persconferentie in Napels zei het bedrijf dat er niets mis is met de trein, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Ze zeggen het is een prima trein en deze trein is door alles en iedereen goedgekeurd. Deze trein die presteerde in de testfase zelfs beter dan de concurrent, de Thalys. Het bedrijf verwijt de spoorwegen in Nederland en België ook dat ze geen dagelijks onderhoud pleegden tijdens de sneeuwval. Terwijl dat wel was aanbevolen. Topman Manflette Lotto herhaalde de beschuldiging dat de NS bovendien veel te hard door de sneeuw reed. Staatssecretaris Steven gaat zijn plan voor bezuinigingen op de gevangenissen aanpassen. Hij zal onder meer de enkelband als vervanging van gevangenisstraf schrappen... en wil de Kamer binnen twee weken laten weten wat daarvoor in de plaats komt. Met betrekking tot elektronische detentie ten bedrage van 92 miljoen... was veel kritiek vanuit breed in de samenleving... ook ten aanzien van de gevolgen die dat had. Daar kijk ik dus met open mind naar. Dan zal ik dus zeggen welke oplossingen ik daarin eh, zie ten bedrage van die onderdelen... De regeringspartijen VVD en PvdA lieten vanmorgen weten dat ze niet zien in elektronische detentie als vervanging van gevangenisstraf. Ze willen de enkelband wel voor mensen die het grootste deel van hun straf hebben uitgezeten. De voltallige oppositie wilde dat Teven met een heel nieuw plan komt, maar dat komt er niet. Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van identiteitsfraude. Volgens een steekproef in opdracht van minister Plasterk... is het aantal gedupeerden gestegen van zo'n 75.000 in 2007... naar 612.000 in 2012. De totale schade over de afgelopen jaren is 2,8 miljard euro. In bijna de helft van de gevallen gaat het om financiële fraude. Bijvoorbeeld het skimmen van een bankpas. Verder komt het geregeld voor dat mensen de identiteit van een ander... gebruiken om een misdrijf te plegen. Of dat mensen... Een een vals burgerservice-nummer gebruiken bij een huisarts. Rond Gouda rijden tot zeven uur vanavond geen treinen... door een bommelding op het station van Gouda. Het gebouw is vanmiddag ontruimd, zegt verslaggever Karin Albers. De bommelding is gedaan uh, rond half drie. Half drie, kwart voor drie hoorde ik. Um, en dat is gedaan op uh, 112. Een telefonische melding is het geweest. Ook het gemeentehuis van Gouda is ontruimd. Bomverkenners doen onderzoek in en rond het station. Treinreizigers moeten omreizen, vaak via Schiphol of Den Bosch. De NS heeft ook bussen ingezet.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 Ja, het is uh, niet helemaal zeker om welke diersoorten of het in algevallen gevallen gaat. Dus Naturalis zal ons gaan helpen met de, met de determinatie van de diersoorten. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat er mogelijk nog sprake is van beschermde diersoorten. De dierenwinkel is al enkele maanden gesloten. De eigenaar is een 30-jarige Rotterdammer. De politie heeft al contact met hem gehad en sluit een aanhouding niet uit. Het weer, de zon schijnt volop, maar er is ook wat bewolking. In het binnenland is het 23 tot 26 graden, op de stranden 15 tot 20. Morgen opnieuw veel zon en het wordt dan 15 graden op de wadden... en 25 in het binnenland. In het weekend is er meer bewolking, maar de kans op een bui blijft klein. En met 14 tot 23 graden wordt het iets minder warm. De verkeersinformatie, Wijnand Spaan. Op dit moment staan de meeste files in het midden van het land door ongelukken. Ook op de A16 ging het mis, van Rotterdam naar Breda... Daar staan Staat voor de Drecht-tunnel vijf kilometer stil. Drie van de vier rijstroken zijn daar dicht. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle... tussen Soesterberg en Leusden, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant, richting Utrecht. De rijbaan is daar helemaal dicht bij knooppunt hoeverlaken. Er staat inmiddels 7 kilometer, verder vanaf Nijkerk. Het is namelijk ja, een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dus het gaat wel even duren. Het verkeer richting Utrecht wordt omgeleid via de A1. Het is beter om om te rijden vanaf Zwolle. En dat kan dan het beste via Arnhem over de A50 en de A12. Er is ook nog veel vertraging op de N35. Zwolle Almelo in beide richtingen bij Heino 3 kilometer. We gaan bellen met Bram van Meulen. Hij staat op het Taximplein in Istanbul. Want daar worden ze steeds bozer. Tot zo. Rutte wil 170.000 mensen hun thuiszorg afpakken. Daarom zeggen wij handen thuis...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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik. 7 over vijf, goedemiddag. Jong Oranje tegen Jong Duitsland. Vanavond de openingswedstrijd voor Oranje voor het EK-voetbal. De Duitsers zijn er klaar voor, zegt aanvaller Louis Holtpie. Het is een derby. Het is een derby met karakter. En onze nation brandt op het spel, genauso wie hier. Wat dacht u, een derby met karakter? Het duel leeft bij ons, zegt hij net als bij jullie. Zeker een kwart eeuw na dat grote EK in Duitsland. De spelers van nu waar waren toen niet eens geboren. Straks voor aan, over toen en nu. En dan het nu in Turkije. De Turkse premier Erdogan heeft in een speech laten weten... het niets toe te geven aan de demonstranten. Zo wil hij gewoon doorgaan met de aanleg van een winkelcentrum... op het centrale Taksimplein in Istanbul. De aanleiding voor die eerste demonstraties die zo uit de hand liepen. Op dat plein, Bram van Meulen, wat, wat zei de premier nog meer? Hij gaf werkelijk geen millimeter toe uh, in zijn uh, eerdere standpunten dat hij eigenlijk van deze protesten niks wil weten. Uh, hij zei een aantal uh, dingen die voor je op zal zetten. Eén, uh, we weten dat er onder deze demonstranten leden zitten van de terreurorganisatie. Dat is uh, het eufemisme in Turkije voor de PKK. Zij zijn degene die die bussen in brand zetten. Nou, daarmee worden de demonstranten eigenlijk weggezet als uh, terroristen. Inderdaad gaat hij gewoon door met uh, de bouw van een winkelcentrum. Hij zei, het kan niet zo zijn dat we een mentaliteit krijgen in het land waarin we zeggen ik wil dit en dan moet jij dat geven en dan moeten wij iets teruggeven. Met andere woorden, consensuspolitiek wijst, wijst hij resoluut van de hand en dan over het politiegeweld zei hij, ach, in heel de wereld wordt het wel als. Gebruik. Nou ja, het staat allemaal haaks op de eisen van de demonstranten. Hier, die hier juist een einde willen aan het politiegeweld. en die eisen eigenlijk maar vooral één ding: dat dat project-dirofactie wordt stilgelegd. Ja, en die woorden sprak hij in het buitenland. Hij is niet eens in Turkije. Um, gaat, gaat dit soort uitspraken olie op het vuur gooien bij de demonstranten? Reken maar. Dus als je nu de sociale media volgt, dan zeggen mensen... Uh, ...hij is volledig het contact met uh, de maatschappij uh, kwijtgeraakt. Uh, in zijn afwezigheid, terwijl hij in Marokko en vandaag in Tunesië was... ...zag je wel een aantal verschuivingen namelijk uh, binnen zijn eigen regering. De vicepremier die uh, gesprek aanging met uh, de initiatiefnemers van de demonstratie... ...president Gil, die zei demonstreren is een democratisch recht, dat moet kunnen. Zij probeerden eigenlijk de boel te sussen. In de woorden van Erdogan zat geen enkele verzoening. En er wordt nu hier gesproken over wanneer dat tot uiting moet komen. Men verwacht Erdogan morgen terug in het land. Uh, en dan is de vraag of hij naar het openbaar vliegveld komt. Want dan zou het wel eens kunnen dat daar juist heel veel supporters van zijn partij gaan staan. En dan krijg je dus demonstratie tegen demonstratie. Even in politiek opzicht, Bram, want die toon van de premier is ook veel harder dan de president de afgelopen dagen. Duidt dit op een ontluikende oneenigheid in de politiek? Kijk, Wil en Erdogan zijn twee uh, heel verschillende karakters. Uh, wat dat betreft uh, zit er weinig verschil in. Wil is de diplomaat, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. Die... Uh, aan tafel zat tijdens de onderhandelingen om Turkije lid, in uh, elk geval kandidaat lidstaat te maken van de Europese Unie. Een zachte man, een open man. Uh, Erdogan daarentegen is de resolute leider. Eigenlijk een soort vaderfiguur die van uh, geen oneenigheid wil weten en gewoon het volk vertelt hoe het moet. Maar juist daartegen, tegen, tegen die mentaliteit, is op dit plein uh, zo hard gedemonstreerd. Uh, deze mensen die hier staan voelen zich eigenlijk in de afgelopen tien jaar vervreemd. Van de Turkse politiek en vragen om aan het gesprek deel te nemen. En inderdaad, er zijn geluiden dat er binnen de AK-partij nu ook oneenigheid ontstaat. of dit nou wel de juiste koers, de koers van Erdogan, de juiste koers is voor de partij om volgend jaar aan allerlei verkiezingen te gaan meedoen. Bravo, Vermeulen, van vanaf het Taksimplein in Istanbul, dankjewel. Gouda. Helaas, naar verwachting tot zeven uur geen treinen, dat twittert de NS. Het station van Gouda is ontruimd vanwege een bommelding. Stan Hoen, woordvoerder van de NOS, goedemiddag. Goedemiddag. Die bommelding, begrepen van onze verslaggever, kwam om half drie binnen. Ja. Waar en hoe? Weet ik niet. Dat zou u aan de politie moeten vragen. In ieder geval bij ons betekent dat het station ontruimd moest worden. Dat was om 14.42 uur 42 om precies te zijn gebeurd. En vanaf dat moment was er ook geen treinverkeer meer mogelijk. En dat zal naar verwachting tot 7 uur gaan duren. Ja, en dan Goud is natuurlijk een, een echt treinknooppunt. Op welke lijn Absoluut. hebben treinreizigers vooral last van deze afsluiting? Nou, uh, het is gewoon richting Den Haag. Uh, is, het, uh, is het natuurlijk een hele lastige, maar ook al vanuit vanuit Utrecht die kant op, uh, we geven ook reisadviezen in Rotterdam, Den Haag en Amersfoort... Omreizen zelfs via Schiphol uh, en dan vanaf de andere kant, de, de, de, de zuidwestkant, vanaf Roosendaal en Utrecht. Het beste omreizen via Den Bosch en alleen al uit die omreisroutes blijkt wat voor knelpunt Gouda is. En hoe belangrijk dat het is, zeker in een tijd dat de avondspits vol in kan komt. Ja, Drie Kwartier vertelde een reiziger in onze uitzending dat de politie in eerste instantie had gezegd dat de ontruiming een uurtje zou duren. Waarom duurt het toch langer? Dat weet ik niet. Ik, ik heb begrepen dat de politie daar in ieder geval nu bezig is met het onderzoek. En wij zijn natuurlijk afhankelijk van openbare orde... voordat de treindienst daar weer kan worden opgestart... en voordat onze reizigers weer gebruik kunnen maken voor, van, het, van het treinstation. Dat is erg lastig, maar daarbij zijn we nou eenmaal afhankelijk van openbare orde... van de politie in dit geval. Ja. En dan wachten we met smart op. Ja, en een andere reiziger klaagde erover dat er nagenoeg geen bussen rijden... van Gouda naar Utrecht. Hebben we hebben het over drie, of vier geleden. Zetten NS-bussen in voor reizigers die gestrand zijn in Gouda? Ja, Hey, okay daar rijden inmiddels bussen, maar de meeste mensen kiezen toch voor de omreisroutes, omdat dat gewoon veel makkelijker is. Dat heeft ook betekend dat er geen gestrande treinen zijn geweest, maar dat, hoe dan ook, en dat is het allerlastigste, de mensen toch wel rekening moeten houden met een uur verdraging. Ja. Uh, nog even over het nieuws vanuit Italië. Ansaldo Breda ontkent alle betrokkenheid bij het fiasco met de FIRA. Was het nu vanmiddag uh, door de topman bij, bij het bedrijf. Hoe is dat nieuws gevallen bij de NS? Uh, dat wordt hier uh, van alle kanten gevolgd. kan ik u zeggen. Ik, uh, ik ben daar zelfs niet, uh, niet bij betrokken geweest vandaag, dus ik kan daar ook niet zo heel wil nemen, maar dat gaat ongetwijfeld ook hier vandaan een, gevolg, een vervolg krijgen. Wie weet, spreekt we elkaar later hierover deze Gelukkig. uitzending. Dank u wel. Opgeven is geen optie. Dat had iedereen in het achterhoofd. Die vandaag en gisteren de Alpe d'Huez opfietste voor het goede doel. Het geld gaat naar kankeronderzoek, zoals naar het Nederlands Kankerinstituut van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Daar is Jozefien Trehi. Um, wat doen ze daar nou met het opgehaalde geld, Josephine? Nou, hier in het laboratorium eh, onderzoeken ze hoe tumoren ontstaan... en hoe je die eh, het beste kan behandelen. Maar het ziet er vooral heel ingewikkeld uit. Hier is iemand bezig met buisjes en een bak met ijs. En ja, wat doen jullie? Ja, uh, yeah, sorry, I, I don't think that. Ah, oké. En jou? Nou, gelukkig heb ik Daniel Peper bij me, de hoofdonderzoeker. Wat doen zij? Uh, ze voeren experimenten uit en daarbij richten ze zich vooral... op de afwijkingen in het DNA en het erfelijk materiaal van de tumor. En wat doen ze dan in die buisjes? Uh, bijvoorbeeld het DNA van de tumorcellen. En dat gaan ze uh, analyseren met behulp van hele uh, geavanceerde technieken. Hmm. Jullie krijgen geld hier van Alpdues en van het KWF. Hoe moeilijk is het om dat geld te krijgen? Nou, laat ik vooropstellen dat het een, een ongekend uh, succes is al op DuZes. Hè. Dus hebben, er is uh, 75 miljoen in 7 jaar bij elkaar gefietst. Iedereen doet mee. We hebben net nog onze uh, wetenschappelijk directeur zitten kijken op de 100 laatste. 100 collega's van u doen mee? Ja, vanwege het 100 jarige bestaan. En uh, dat geld uh, wordt besteed uh, aan de hand van het beoordelingssysteem van KWF-kankerbestrijding. Daartoe worden internationale referenten, collega-onderzoekers ingeschakeld. Uh, die leggen de lat heel hoog. Die kijken naar de kwaliteit en de inhoud van het uh, voorstel. Uh, en dat Anthony van Leeuwen is daar ook een groot voorstander van... dat die lat zo hoog ligt. En, uh, en zelfs met die hoge kwaliteitscriteria zijn we er de afgelopen jaren ingeslaagd... om veel van die fondsen van KWF uh, binnen te slepen... en ons uh, onderzoek uh, te verrichten hier. Ja, dat is heel fijn voor u. Nou, is er kritiek op hè, dat... Uh... Te kritisch zou zijn, dat er te veel geld in de pot blijft zitten. Dat moet u toch ook frustreren, dat er ergens heel veel geld is... en dat u dat misschien hier heel erg nodig heeft? Ja, nou, de KW, het KWF heeft daar uh, vandaag ook op gereageerd. Er lijkt minder geld op de bankrekening te, te staan... dan uh, financiële dagblad heeft uh, gerapporteerd. Het is zo dat patiënten steeds uh, vaker, steeds langer leven... dankzij het, het kankeronderzoek. En uh, het is goed om kwaliteit en aandacht van het leven te besteden... zoals uh, Du uh, dat doet. Maar nu met het genereren van zulke grote financiële middelen... zou het ook goed zijn, denk ik, als er wat meer ruimte komt... voor het uitvoeren van en, en supporten van fundamenteel onderzoek. Dat er dus toch ook wat meer, wat sneller geld doorstroomt naar u bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Toevallig is het zo dat, uh, dat er vandaag in Nature, dat is wetenschappelijk, uh, top een wetenschappelijk uh, toptijdschrift... een publicatie van mijn onderzoeksgroep uh, is uh, verschenen. En dat is een, een onderzoek dat begonnen is met, met subsidie... Van KWF en van NWO. Het was een fundamenteel onderzoeksproject en daarmee hebben we mogelijk een nieuwe toepassing voor de bestrijding van melanoom gevonden. Uh, en dat is een mooi voorbeeld, denk ik, dat ook uh, uh, uh, het fundamenteel onderzoek kan leiden tot het vinden van nieuwe therapeutische mogelijkheden. En dat is voor, van direct belang voor de, voor de patiënt in het Anthony van Leeuwen en, en daarbuiten. Heel goed. Het mag dus wel allemaal wat sneller, maar het is wel belangrijk. Wij, onze correspondent is in Frankrijk, bij de Altus 6. En met dat nieuws van dat er nog zoveel geld uh, blijft zitten... ging hij ook naar de deelnemers toe. Ja, dat verbaast me wel, ja. Maar ik denk dat daar de mensen van de 6 die daarmee bezig zijn... dat die mensen er meer verstand van hebben dan wij... Dat ik, dan, uh, dat ik me daar eens lekker niet mee ga bemoeien. Ik zorg dat er geld binnenkomt en dan kunnen hun mooi de rest Ik vind dat ze de mensen die uh, al kanker hebben... Dat ze daar de faciliteiten voor uh, mogen verbeteren. Nog mo beter verbeteren, zeg maar. Ja. Dus niet alleen voor de patiënten zelf, maar ook voor de familie familiekennissen. Uh, nee, dat wist ik niet. Dat is zonde. Maar ik denk. Ja, tenminste, lijkt mij van als je een beetje globaal denkt. dan moet het toch wel van voldoende instituten te sponsoren zijn... die net veel wat meer energie en onderzoek kunnen steken. Maar 6 is heel streng in de selectiecriteria... voor het uitkeren van het geld. Ze zeggen, we gaan geen geld steken in onderzoeken... waarvan wij denken dat het toch niks oplevert. Daar zit ook ja, wel iets in. Ja, kan ik niet beoordelen. Nee, bent u ook niet meer bezig tijdens het fietsen. Hè? Het gaat er nee, niet over. Nee, daar gaat het niet over. Maar als het een overschot van geld is... Ja, misschien moeten ze dan een keer denken van... ja, er zijn nog wel wat meer ziektes. Misschien moeten ze dan iets breder gaan denken dan alleen kanker. Ja, nou, vanavond om 8 uur horen we hoeveel er dit jaar weer is uh, ingezameld in Frankrijk. Daniel Peper, zal er ooit genoeg geld zijn voor kankeronderzoek? Nou, we hebben tegenwoordig de technologie tot onze beschikking om grote stappen te maken. We kunnen nu heel goed en nauwkeurig kijken in het hart van de tumorcel naar die mutaties, de afwijkingen in DNA. Daar is veel geld voor nodig uh, en dan kunnen we grote stappen maken. In eerste instantie om kanker om te buigen naar chronische ziekten en uiteindelijk naar genezing. Nou, straks ga ik nog even praten met patiënten. Wat zij vinden van Alpe en wat zij vinden van het nieuws en de kritiek. Tim, tot straks. Tot straks, Jozefien. We gaan naar Wijnald Swaan voor de verkeersinformatie. Het is pas rommelige avondspits door ongelukken. De twee hotspots zijn de A16 en de A28. De A16 van Rotterdam naar Breda staat voor de Drecht 6 kilometer stil na een ongeluk. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Helemaal dicht is de A28 naar Utrecht bij knoopend hoevenlaken door een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer vanuit Zwolle kan beter omrijden via Arnhem over de A50 en de A12. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal.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 Was dat van train? Singel uit uh, het maart 2013. Nieuws, juist uit Den Haag. Nederland wil tientallen militairen naar Mali sturen. Het kabinet wil dat ze gaan meedoen aan een EU-trainingsmissie... die Malinese soldaten gaat opleiden. Het precieze aantal staat nog niet vast... maar het kabinet wil daarover volgende week de knoop doorhakken. Straks om zes uur. Een gesprek over dit nieuws vanuit Den Haag met Jeroen van Dommelen. Er is niets mis met de Vira... Dat zegt de bouwer van de trein, Ansaldo Breda. Ze wijzen dan ook elke verantwoordelijkheid af. Zo hoorde Martijn van der Wiel vanmiddag op de persconferentie in Italië. De waarheid moet verteld worden. Hij kijkt getergd, de hoogste baas van Ansaldo Breda. De beschuldigingen van Nederland en België kloppen niet. En ze zijn onrechtmatig. En ze beschadigen ons bedrijf. Dat we onervaren zijn met de HSL is onzin. We waren de allereerste met een hoge snelheidslijn. In 1939 al. En we zijn marktleider in Italië met de beste HSL van Europa. Maar de VIRA is complex omdat we alleen de treinen leveren en niet de rest. En omdat het aan de eisen van twee verschillende landen moest voldoen. Maar de hoofdschuldige van de problemen, dat is de sneeuw. Daar is NS helemaal verkeerd mee omgegaan. De Vira zal de sneeuwvrij moeten worden gemaakt. En zal er nooit 250 mogen rijden. De Thalys ging die dag ook terug naar 160. Ik moet zeggen dat de maar in de maanden na januari ging het oplossen van de problemen juist heel goed. De samenwerking met de Nederlanders was perfect. Volgens Ansaldo Breda zou de FIRA in het najaar weer kunnen gaan rijden, zegt de topman. Maar tegelijkertijd weet ook hij dat het op een rechtszaak zal uitdraaien. En ook de Italianen komen met een schadeclaim. Voor alle schade die het bedrijf leidt door de actie van de Belgen en de Nederlanders. Onder meer de grote imago-schade. En het applaus dat is van het Italiaanse FIRA-team. De medewerkers die de zaal voor de helft vullen en die even geterd kijken als hun baas. En dus ligt de bal weer in Den Haag en ook Brussel. Na zes uur spreek ik met Tweede Kamerlid Sander de Rouwen. Een criticaster van de Fira. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. Jong Oranje begint vanavond aan het EK-voetbal onder 21. Eerste tegenstander is Jong Duitsland. Twee keer is Jong Oranje Europees kampioen geworden... en beide keren gebeurt dat onder leiding van trainer Foppe de Haan. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat was in 2006, 2007, in respectie respectievelijk Portugal in Nederland. Welke herinnering spreekt er voor u het best uit? Ja, dat is een moeilijke vraag. Bah, Portugal was wel heel mooi, maar die kwamen we het niet. Want verloren we die eerste wedstrijd en uiteindelijk wonnen we het toernooi. Dat was, uh, was eigenlijk onverwacht en fantastisch. Ja, en Nederland was het gewoon een groot feest. En daar is ook wel mooi om mee te maken. Dus beide was mooi. Ja, maar het blijft uiteindelijk een toernooi waar je maar moet afwachten hoe dat gaat. Hoe ziet u dat voor het komende toernooi met de huidige generatie? Ja, op papier ziet het er prima uit. Ze zijn jongens die allemaal in Eredivisie spelen. Dat was in, in mijn tijd nog wel anders. En uh, hebben ook al wat meer ervaring op gedaan. Een groot gedeelte zit bij het Nederland zelf, zoals aan de laatste wedstrijden. Dus dit is wel een heel andere groep. Nou ja, en dat betekent dus ook dat de druk veel groter is. Dus dan, uh, dan is het, het uh, de kunst om daar uh, goed mee om te gaan. Ja, en, en de Duitsers kunnen er ook wel wat van horen. Ja precies, dat is toch een beetje de derby die dan speelt. Hè? Duitsland, Nederland, hoewel ik me realiseerde dat geen van de spelers... die vanavond tegenover elkaar staan, zich kunnen herinneren hoe dat in 1988 uh, zich voltrok. Ja, dan moeten ze een boekje hebben gelezen, denk ik, of een dvd hebben gezien. Maar daar waren ze nog niet bij, dat klopt. Hoe wordt dat gevoed, die derby, voor een wedstrijd als vanavond? Ja, volgens mij is Nederland-Duitsland sowieso, of Duitsland-Nederland sowieso wel apart. Er is altijd wel wat, wat meer competitie dan normaal. En wij zijn natuurlijk toch een beetje het kleine land dat graag van het grote land wil winnen. Maar ik moet zeggen dat de Duitsers de laatste jaren met hun jeugdteams enorm aan de weg timmeren. Nou ja, dus het wordt, uh, wat, uh, echt een pittig potje. Hoe bedoelt u enorm aan de weg timmeren? Wat doen zij dan anders dan Nederland heeft gedaan? Ja, kijk, er is een periode geweest, was in mijn tijd dat we dan tegen Duitsland speelden, dan, uh, dan, wonnen we bijna zeker omdat we gewoon beter waren. Nou, dat heeft uh, toen de technisch directeur van toen Samer, heeft hij dat enorm aangetrokken. Dus die is een te kijken in Nederland, in, in, in Portugal, Spanje. Frankrijk, wat die anders deden dan zij deden... Nou ja, aan de hand daarvan hebben ze hun systeem wel omgebouwd. Ze heeft andere trainers aangesteld. En ze hebben allerlei, in elke deelstaat een groot trainingscentrum gebouwd. En ze hebben de aandacht echt verlegd op, op, op niet alleen fysiek... maar ook gewoon goed voetballen, technisch voetballen. Nou ja, dat, en dat zie je aan hun spel af. Met name van... Van, het, van Duitsland 1, maar, maar de, uh, daar zitten er ook al een paar jongens in die uit jong Duitsland komen. Dus oh, die hebben wel kwaliteit. Ja. De ploeg, uh, beide ploegen natuurlijk, bestaan uit, uh, alleen maar uit jonge spelers. Is dat ook een groot verschil met een, met een normale nationale ploeg of met een clubteam waar, waar heel veel ervaren krachten belangrijk zijn? Ja, dat is zo. Dat is, dat is, dat is, voor de trainer is dat heel anders. Als je een clubteam hebt, dan heb je een paar van die uh, nou, oude rotten... zal ik maar zeggen, waar je, waar je al goed van op aan kunt en waar je ook dingen uh, mee kunt, goed kunt overleggen, uh, een beetje uh, verlengde op het veld. Dat is, dat is met jonge jongens anders. Uh, die zijn ook steeds veel sneller. Nou, de kluts kwijt dat is het verkeerde woord, maar, maar de, de kop een beetje kwijt dat uh, toch te veel een, soms wel te veel een gevoel volgen. Ja, je moet heel alert zijn en heel attent zijn. Maar het is voor die jongens wel een enorm leermoment. Ja, is het heel lastig om, om, om spelers die de, de kluts kwijtraken op het veld die te corrigeren en ze weer in dat, uh, in, in dat bekende patroon terug te brengen? Ja, dat is, dat is zoals het gebeurt, heb ik we eens gehad met uh, een met speler. Dat is wel heel moeilijk. Dan is pauze. Nou ja, dan kunnen we wat aan doen. Maar dan zijn ze ook bijna altijd wat meer emotioneeler dan een wat oude rot. En als je dan een oude rot ertussen hmm. hebt... die heeft het dan ook altijd bijna weer wat gedimd... voordat het zover is, zou je kunnen zeggen. U, u, u uh, zegt, ja. het is een leermoment dan als dat gebeurt... maar uh, Corpot, de huidige koos, heeft gezegd... wij willen presteren, wij willen Europees kampioen worden. Dat gaat bovenop leiden. U daar ja, natuurlijk. Maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, dat houdt niet in dat je... Je doet volgens mij beide. Dus je wil hart, hartstikke graag winnen, winnen, doe je alles voor. Maar aan de andere kant is voor die jongens natuurlijk wel een moment... dat je zegt van, nou spelen we een toernooi. Een toernooi komt erop aan. En dat neem je naar alle andere toernooien die ze eventueel nog spelen. In de toekomst neem je dat mee. Dus dat, dat is niet iets wat, waarvan je niet kunt zeggen dat nee, je er niks van leert. Volgens mij leer je er een hele hoop van. We gaan een hoop leren vanavond. Jong Oranje, Jong Duitsland. Vopper de Haan, oud-bondscoach van dat succesvolle team in 2006-2007. Hartelijk dank. Oké. Okay. We gaan door naar Parijs, Jan Rulfs, Roland Garros, dames enkel halve er is weer, Er wordt weer gespeeld, want het is weer Ja, ja voluit en hoe. Uh, het zijn echt twee hardhitters hoor. Assarenka dus en Sharapova. Assarenka de, de, de winnares van de Australian Open. En Sharapova dus de winnares van Roland Garros vorig jaar. Sharapova won de eerste set, 6-1. Assarenka de tweede, 6-2. Toen begon het te regenen. Nu in de derde set is het 2-2. En uh, nog geen breaks en Assarenka serveert op 30 gelijk. En ik zei het al, ze gaan voluit. Vooral Sharapova met de voorend, Maar Assarenka heeft gewoon een heel goed antwoord. 2-2, derde set. Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie? Draagt het bij aan uw ambitie voor verdere groei van klanten... en aan efficiëntie op de werkvloer? Het realiseren van rendement met mobiele toepassingen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 Behalve trainers gaan er ook militairen naar het Afrikaanse land die de opleiders moeten beveiligen. En als het kabinet het licht op groen zet en de Tweede Kamer er ook mee akkoord gaat... kunnen de eerste Nederlandse militairen volgende maand beginnen met de missie in Mali. Treinbouwer Ansaldo Breda heeft opnieuw elke verantwoordelijkheid voor het debacle met de FIRA afgewezen. Op een persconferentie in Napels gaf het bedrijf de NS en de Belgische NMBS de schuld van de problemen. Het bedrijf verwijtde bij de beide spoorwegen dat ze geen dagelijks onderhoud pleegden tijdens de sneeuwval, terwijl dat wel was aanbevolen. Bovendien zou de NS veel te hard door de sneeuw hebben gereden. Staatssecretaris Teven gaat zijn plan voor bezuinigingen op de gevangenissen aanpassen. Hij zal onder meer de enkelband als vervanging van gevangenisstraf schrappen en wil de Kamer binnen twee weken laten weten wat daarvoor in de plaats komt. De oppositie wilde dat Teven met een heel nieuw plan komt, maar dat komt er niet. En op last van de politie rijden er geen treinen rond Gouda. De stremming duurt tot zeker zeven uur, meldt de NS. Station Gouda en het gemeentehuis zijn uit voorzorg ontruimd vanwege een bommelding. Mensen worden op een afstand van 50 meter van het station gehouden. De politie kreeg de bommelding rond half drie telefonisch binnen. Explosieve verkenners doen onderzoek in en rond station Gouda.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 Ja, ik mag officieel niet zeggen dat het mooi weer is... want er zijn altijd mensen die er last van hebben. Maar het doet lekker toch, want de zon scheen volop. Hier en daar wat stapelwolken, maar dat was eigenlijk allemaal vriendelijk van aard. En we hadden een zomerse dag, officieel landelijk... want de beeld kwam boven de 25 graden uit. In Brabant overigens zelfs 27 graden op de thermometers... en dat staat in schril contrast met de temperaturen op de Wadden. Daar werd het maar 15 graden door een wind over het koude zeewater. En dat houden we dus, en dat houden we dus ook die verschillen. Morgen temperaturen van 24 tot 26 graden in de beeld... In het noorden in de 19 tot 22 en op de wadden nog wat lager. De zon schijnt volop, hier en daar wat stapelwolken en het blijft droog. Ja, en voor mensen die last hebben van hooikoorts, dat is ongunstig het weerbeeld. En dat blijft het voorlopig ook wel, want in het weekende veranderde niet zoveel. Misschien dat er iets meer bewolking komt en dat de temperatuur ietsjes inlevert. Zondag misschien een enkele onweersbui in het zuidoosten van het land, maar verder blijft het gewoon droog. Dat is mooi. Maar dan zit het niet zo mooi op de wegen bij Nantsfam. Vooral op de A28 bij Amersfoort. Want daar was een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En op de A16 bij Dordrecht. Want op die A16 naar Breda staat voor de Drechtunnel 7 kilometer stil. Het is een flink ongeluk. Een auto op zijn kant. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Er komt ook nog technisch onderzoek. Verkeer naar het zuiden kan dus beter omrijden. Dat kan bijvoorbeeld via de Haringvlietbrug over de A29. Verder valt op de drukte rond Amersfoort. Want van Zwolle naar Utrecht was de rijbaan een tijd lang dicht bij knopen na een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf Nijkerk, 8 kilometer. Maar verder is het rondom Amersfoort nog erg druk, ook op de rijbaan naar Zwolle. Op de A73 van Nijmegen naar Venlo file na een ongeluk... tussen Horst en Grubbevorst, 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De kennis van gisteren is vandaag verouderd, toch?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 De zes over half zes, goedemiddag. De bommelding vanmiddag in Gouda kwam binnen om twaalf over half drie. De politie heeft gezorgd op, op zoek naar mogelijke explosieven op een station in Gouda. Die zijn niet gevonden en daarmee is de bommelding een loze melding. Het zorgde wel voor ongemak voor reizigers en voor anderen. Karin Albers sprak met een paar gedupeerden. Ja, ik ben inderdaad, de stand klopt inderdaad. Was u op, op weg naar de trein? Of? Nee, ik werk hier. Maar ik kan niet bij mijn fiets, dus ik kan niet naar huis... Ik wel niks veen vandaar. Ja, dat is iets ja. te ver om te lopen, denk ja, ik. Ja, een kilometer of zeven lopen. Dus ik wacht wel even rustig. Het is lekker weer. Ja. We krijgen ijs, dus. Maar u werkte in uh, het huis van de stad? Ja, klopt. En hoe ja. kreeg u te horen dat er iets aan de hand was? Dat kwamen uh, ze vertellen. De, het gebouw werd ontruimd. En uh, men kwam vertellen dat we het pand moesten verlaten. Dus vandaar. En hoe was de sfeer toen? Gelaten. Ja. Geen paniek of zo. Nee. nee. Kijk, sigaret in de ene hand, raketje in de andere... Pas op, in mij. mijn ouders luisteren ook Radio 1, hè? Zeg maar, uh, ja, het is een beetje onfortuinlijk gestrand in Gouda, hè? Ja. Ja, het is mooi weer, dus we wachten af. En ik, ja, ik heb net besloten om toch maar naar huis te gaan. Maar ik ben toch wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik had eigenlijk verwacht dat we binnen een uur ziel, uh, of twee uur wel uh, klaar waren geweest. Ja, want rond half drie kreeg u te horen, uh, ga de trein ja, maar uit, tot... we rijden niet verder. Ja. En ik had eigenlijk verwacht dat er wel wat uh, mensen zouden komen met... Uh, Honden en, en toestanden. Die heb ik net wel gezien hoor. Ja, daar daar loopt hondje. iemand met een hond, ja. kijk maar. Ja, ik, uh, ik hoop dat ze, gauw, uh, dat ze gauw niks vinden. En dat we weer, uh, weer aan de gang kunnen, maar dat het zo lang duurt, dat verbaast me eigenlijk. Uh, stiekem wel. Goeiedag, nou ijsje erbij, lekker zonnetje, zo ja. valt het best uit te houden, is het niet? Ja, inderdaad. Want was, bent u gestrand of kan u eigenlijk alleen naar nieuwsgierigheid uh, kijken? We gaan meestal uh, onder spoor door, zo naar de binnenstad toe. Ja. ja, dat is al mogelijk nu. Hè. Ja, tot zeven uur zeker hoorde ik net. Tot 7 uur. Ja. Nou, ik kan me zo brengen dan. <laughs> en nu? Dan maar naar huis? Of wat gaat u dan doen? Nee, mijn auto hebben we overkant. Ik kan helemaal niet naar huis. Ik heb niemand die me kan komen halen. En ik ben al vanaf Rotterdam, vanaf kwart voor drie bezig hierheen. Oh, lekker. Oké, okay, ja, en u kijkt er veel betekenend bij. U heeft er niet zo, ondanks het zonnige weer, uh, uw humeur wat leidt er een beetje onder. Allerlei mensen moeten bellen, omdat er... Komt bij mij. Ik ben normaal altijd naar vieren thuis. En er zou iets bezorgd worden. Nou, zie dat maar weer te regelen. Kijk... Niemand kan er wat aan doen, laten we eerlijk zijn. Maar ja, het is een hele organisatie weer. Ja, het is zeker een hele organisatie. Ja. Het nieuws dat ze juist dus binnenkwam. Het was een loos alarm. Dat betekent dat de treinen in Gouda worden opgestart... en het treinverkeer weer wordt hervat. We gaan naar Den Haag.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 Op wat zij noemen het nieuwe plan van Teven. Ja, Teven heeft inderdaad gezegd dat hij gaat kijken of de alternatieve plannen. die de ondernemingsraden, directies, gemeenten hebben ingediend. of daar onderdelen in zitten die hij kan inpassen in zijn eigen plan. Uh, zo zou dan de pijn van de sluiting van 26 gevangenissen. en het verlies van 3700 banen kunnen verzachten. Maar ja, binnen twee weken komt hij dan uh, met wat hij noemt aanpassingen. Wat is het dan? Is het een nieuw plan of een aanpassing? Nou ja, voor een belangrijk deel zou het een nieuw plan kunnen zijn. En dan gaat het om uh, het deel uh, van de bezuinigingen op het gevangeniswezen. Daar zou hij met zoveel voorstellen kunnen komen... dat je zou kunnen spreken over een nieuw plan. Maar goed, dat moet dan nog maar blijken. Over twee weken komt hij daarmee. Maar aan de andere kant, het masterplan dienst justitiële inrichtingen... zoals dat dan gewichtig heet, behelst veel meer dan dat. Uh, meer dan 100 miljoen bezuinigingen op de forensische zorg... He, de CBS-inrichtingen, uh, efficiëntie, kortingen uh, uh, ontslagen ook bij het hoofdkantoor. Uh, nou, noem maar op. Uh, bij elkaar 340 miljoen en dat gevangeniswezen is hooguit een derde daarvan. Maar goed, uh, de hele middag al geruzie over, is het nou een nieuw plan? Is het nou een aanpassing? Kunnen we dan eigenlijk nog wel debatteren? En de oppositie meent duidelijk van niet. Het heeft weinig zin om een debat te voeren als we niet weten welk plan op tafel ligt. Het plan wat nu in bespreking is, ja, is eigenlijk niet meer in bespreking, want het is...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 van uh, uitstel van de tweede termijn. Maar goed, VVD en PvdA, samen een meerderheid in de Tweede Kamer... die wilden gewoon het debat doorzetten om moties te kunnen indienen. Wilden natuurlijk horen wat uh, Teven nog allemaal te zeggen had. En uiteindelijk moest er zelfs een hoofdelijke stemming aan te pas komen... om dit geschil te slechten. Pik, we er even één ding uit. Michiel, thuis detentie met enkelband. De Kamer wil dat niet als alternatief voor gevangenisstraf. Dat is ja. duidelijk geworden vandaag. Dat is een belangrijke aanpassing. Gaat Teven daarmee akkoord? Ah, hij moet wel. Zelfs VVD en PvdA willen het niet. En voor lichtere vergrijp zou dan de justitiële inrichtingen, dus niet de rechter... kunnen besluiten iemand niet in de cel te zetten... maar zijn straf thuis met een enkelband te, te laten uitzitten. Ja, en zelfs de coalitiepartijen die trekken zich de kri brede kritiek aan... dat criminelen dan nou ja, als het ware met een biertje op de bank thuis hun straf uitzitten. Wij vinden dat in de herijking van het masterplan... die elektronische detentie aan de voorkant eruit moet. Dus geen kale elektronische detentie. Want de resocialisatie moet echt beter. Dat gecombineerd, voorzitter, met datgeen hier in eerste termijn... door eigenlijk alle fracties met betrekking tot uh, elektronische intentie aan de voorzijde... de heer Van der Steur, de heer Marcouch, zijn daar volstrekt helder over geweest... maar ook vele anderen hebben daar wat over gezegd... moet ik op dit moment constateren dat ik in ieder geval op dit punt zal bezien... of er alternatieven mogelijk zijn om te komen tot een invulling van de bezuinigingen. Uh, elektronische detentie aan de voorzijde, daar lijkt en geen politieke steun voor, en geen draagvlak voor uh, bij, de, uh, bij de zittende en staande magistratuur. Nou, kortom, Teven is door de pomp als het gaat in ieder geval over die elektronische detentie uh, in plaats van gevangenisstraf. Wat wel blijft is dat aan het eind van de straf een gedetineerde, in het kader van wat ze noemen resocialisatie, de terugkeer in de samenleving, dan wel met een enkelband thuis kan komen te zitten. Maar goed, Teven zit nu al met deze toezegging met een gat van 45 miljoen in zijn begroting. En ook daar zal hij dus nog een oplossing voor moeten bedenken. En dan is het nog maar de vraag of hij, wat, wat hij noemt, draagvlak zou kunnen creëren voor zijn plannen. De zoektocht gaat verder. Michiel Breedveld, dank je wel. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Over en weer gevechten op de Golanhoogte. De gedemilitariseerde VN-zone tussen Syrië... en het door Israël bezette gedeelte van de Golan. Vanochtend veroverden de Syrische rebellen een grenspost. Maar inmiddels heeft het Syrische regeringsleger de post weer in handen. Sander van Ooren, onze correspondent in die regio. Wat is daar aan de hand? Ja, daar wordt zwaar gevochten. Uh, het Syrisch leger heeft zich uit uh, dat deel van de Golan... Uh, eigenlijk al heel lang geleden teruggetrokken... Uh, behalve bij die grenspost. En juist die werd dus uh, vanmorgen na zware gevechten... rookpluimen boven dat gebied, werd die ingenomen. Later uh, kwamen de Syrische troepen daar met tanks... en toen hebben ze hem weer terugveroverd. En dat gebeurt allemaal bij een grenspost, bij een stadje... wat als een soort monument in Syrië gezien werd. Een monument uh, voor de oorlog tussen Israël en Syrië. Dus dat stadje... Dat was al gepokt en uh, daar zaten al kogelgaten in de muur. Nou ja, zijn er vandaag dus nog weer een paar bijgekomen. Ja, nu is het een gebied dat wordt gecontroleerd door troepen van de Verenigde Naties. Hoe hebben ze daar gereageerd? Uh, woedend. Uh, Oostenrijk uh, is een van de deelnemers aan uh, de troepenmacht daar van de VN. Die hebben al gezegd dat ze zich terug willen trekken. Omdat de veiligheid van de ongewapende VN'ers daar onvoldoende gewaarborgd is. En dat dat zo is, ja, dat bleek maar weer. Er is vandaag een mortier uh, terechtgekomen. Niet duidelijk van wie, maar in een van de basis van hun uh, Zo heet die vredesmissie. En daarbij is uh, iemand gewond geraakt. En misschien kun je je nog wel herinneren. Een paar maanden geleden zijn er tot twee keer toe uh, uh, VN'ers en militairen gekidnapt door rebellen. Dat waren Filipijnen. Nou, ja, die vredesmacht die bestaat uit Filipijnen, dus Oostenrijkers en ook nog Indiërs. Ja, en die Oostenrijkers die trekken zich dus nu terug. Ja, het lijkt me niet dat Israël daar passief gaat staan koek toekijken. Nee, maar ja, ze mogen natuurlijk niet alles. Hè. Kijk, die VN die zit daar om toe te zien op een staakt het vuren... wat gesloten is uh, tussen Israël en Syrië in 1973. En uh, de vrede hebben ze niet, een staakt het vuren wel. Maar daarin dat, uh, die afspraken zijn uh, ook vastgelegd... dat daar dus maar beperkte troepenhoeveelheden naartoe mogen. Dus Israël kan volgens dat vredesverdrag niet onbeperkt daar tanks en manschappen neerzetten. Daarvoor zat juist die VN daar. Maar ja, op het moment dat uh, ongeveer een derde van de VN'ers daar vertrekt... Ja, ze maken zich wel degelijk zorgen natuurlijk. Sander van Ooren, dank je wel. Even snel naar Parijs, want de dames Asarenka en Sharapova... gingen er hard tegenaan zee. Ja, Roels? Ja, en opeens gaat het hard voor Sharapova. 5-2 voor, derde set, 40 gelijk. Ze behield eindelijk haar service game. Ging van 3-2 naar 4-2, brak de opslag van Assarenka. En nu is het dus Djoers, dus het kan heel snel afgelopen zijn, Tim. De... Verkeersinformatie, ze aan bij de B. Nou, rijden in ieder geval weer treinen van naar Gouda. Dus dat is uh, goed nieuws voor die stad. Want het is uh, ook inmiddels erg druk op de lokale wegen daar. De A16 van Rotterdam naar Breda zijn nog drie rijstroken dicht bij de Drechttunnel Na een ernstig ongeluk. Vierden vanaf Ridderkerk, 7 kilometer. En de A28 is weer vrij bij Knoopend Hoevelaken. Na een ongeluk in beide richtingen staat nog 6 kilometer. verder. Het Overdiek op Twitter. Een ongunstige dag, zo hoorden we van Marco Verhoef... voor hooikoortspatiënten. En dat zien we terug op Twitter. Zoek op het woordje hooikoort. Dan zie je een heel ander woordje heel vaak opduiken. En dat bestaat uit drie letters. K-U-T. U begrijpt wat ik bedoel. Ach, allergoloog ook van, goedemiddag. Hallo. U werkt op de hooikoortspolie van het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Eerst even, waarom is het zo'n ongunstige dag... Ja, het is natuurlijk een hele poos uh, erg koud geweest en dan gaan de grassen nog niet in bloei. Die bloeien zo rond de 12 en 15 graden en het is ineens de afgelopen dagen uh, goed warm. Dus in de stad was ik net en dan was het al 25, 27 graden en ik zit nu in de kust en dan is het 18 graden. Dus dat valt dan nog wel mee. Waardoor die uh, droogte en de temperatuur komen er ontzettend veel pollen in de lucht. Dus je ziet echt een explosie van, ja. van dat soort pollen... waardoor e mensen extra veel last van hebben? Ja, ja, ja, want meestal zie je eerst de graspollen en dan de graanpollen... en dan nog, uh, of daarvoor nog de boompollen... en nu gaat er ineens van alles tegelijkertijd bloeien... En dan zie je mensen van alles twitteren, zoals Rona Veldman. Ik neem u even door wat tweets die we hebben gezien. Beste hooikoortspatiënten, dit is een zeer ongunstige dag. Pollen in overvloed, dat weten we dus. Hashtag in quarantaine, is dat het beste? Binnen blijven op een dag als vandaag? Op zo'n dag als vandaag denk ik wel. Of naar zee gaan, dat, dan, daar zijn de pollen ook al sowieso wat minder. Het is wat ongunstiger omdat het oostenwind is, of noordoosten. Maar het noordoosten, als je dan een beetje op een goede plek zit, dan valt dat wel mee. En een hoop medicatie kun je dan natuurlijk wel gaan gebruiken. Ja, over medicatie gesproken. Ik zie een Jeroen Konings twitteren. Zeg, pissebedden eten tegen hooikoorts. Wie van jullie doet dat en werkt het? Heeft u daar ooit van gehoord? <laughs> nou, ik, nee, niet direct. Nee, maar ik denk niet dat dat helpt. Ik zie mensen het wel twitteren. Is dat een soort urban meth? Uh, nou, dat is eigenlijk weer voor die huisstofmeten allergie. Heb ik het wel een beetje gehoord dat je pissenbedden in huis hebben Kunnen die huisstofmeten wat uh, aan, aan, aan hoeveelheid verminderen. Verminderen, maar uh, echt voor hooiingsreslachten helpt dat niet. Ja. Uh, nou zien we Abdelkader Benali twitteren. Voor het eerst een jaren geen hooi -kors. Hoe kan dat nou? Is dat mogelijk dat je het ene jaar wel er last van hebt en het andere jaar weer niet? dan denk ik dat die persoon een boompollenallergie heeft. En het was dit een, een allergie voor boompollen. Dus bijvoorbeeld berken, Wilge, havelaar. En dat was dit jaar heel erg laag. Want het is uh, heel lang koud en nat geweest in het voorjaar. Had je alleen denk ik maar iets van drie dagen... en uh, hoeveelheid pollen in de lucht. Okay. Dan heb ik nog een laatste tweet van Martijn Bas. Die twittert, wie hier ooit een middel tegen bedenkt... krijgt van mij een award, een beloning en een pot bier naar keuze. Zegt het maar nou, mevrouw Er is er, wel. er een middel? Het, het, het is zo dat... Uh, nou als je, het, het komt ongeveer 25 tot 30 procent van de Nederlandse populatie... heeft uh, last van hooikoorts. En 80 procent komt eigenlijk goed uit met uh, medicijnen. Dan kun je uh, neussprays en tabletjes gaan gebruiken, oogdruppels. Maar die andere 20 procent, daar bestaat al een therapie voor. En dat noem je immunotherapie. Waarbij je dan eigenlijk het uh, soort het immuunsysteem reset, gevaccineerd om uh, antistoffen aan te maken... tegen je allergie. Het is een intensieve therapie, maar... als je er heel veel last van hebt, is dat wel een optie om te doen. Oefaf... van de Hooikors van het Maasstadziekenhuis Ziekenhuis in Rotterdam. Ik dank u hartelijk. Oké. Okay. Goedemiddag. Fijne dag. En sterkte. Dank u wel. Ook voor mij geldt dat. Ziet u nog een opmerkelijke tweet? Laat me dat dan weten. Via Twitter natuurlijk. Apenstaart over diek. Nu eerst Raccoon. Took a hit. One pop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 We gaan naar Parijs, want Jarroelst was zeven minuten geleden. Zei je, het zou zomaar eens heel snel afgelopen kunnen zijn. Maar ik hoor ja. daar iemand aan de slag. Ja, precies. Vier matchpoint heeft Maria Sharapova gehad op 5-2. Maar ze heeft de game niet kunnen maken. Mijn dus mijn is de Asarenka de is nog steeds in de strijd. 5-3, derde set en de Wit-Russische gaat serveren. Straks verder. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Met Anouk Krijzer, goedemiddag. Goedemiddag. Op de Britse nieuwssites veel aandacht... voor de onthulling van komiek, acteur en tv-presentator Stephen Fry... Ook in Nederland bekend van onder meer de serie Blackadder. Tijdens een interview met collega komiek Richard Herring... vertelde Fry openhartig over zijn poging vorig jaar... om een eind aan zijn leven te maken. Het was een heel leuk ding. Ik heb een a met een um, of, of vodka... en de mix van ze moest mijn body convulse so zo veel... dat ik vier ribben ribs, maar ik was nog steeds Volgens Fry is het maar net goed gegaan. Hij had veel pillen ingenomen en flink wat wodka gedronken. Een producer die op dat moment met een werkte vond hem en sloeg alarm. Het is niet de eerste keer dat de presentator een zelfmoordpoging doet. Hij leidt aan een bipolaire stoornis en vindt het belangrijk om open te zijn over zijn toestand. I am the victim of my own moods, uh, more than most people are, perhaps, uh, inasmuch as I have a, I have a, a condition which requires me to take medication so that I don't get either too hyper or too depressed to the point of suicide. Fry zegt hier dat hij het slachtoffer is van zijn eigen stemmingen... meer dan andere mensen. Ik heb een ziekte waar ik medicijnen voor moet nemen... zodat ik niet te hyper of te depressief word... en geen een zelfmoord wil plegen. De Britse vicepremier Nick Clegg zei vandaag... dat hij erg ontroerd is door het verhaal van Fry... en hoopt dat hierdoor een taboe is doorbroken. One in four people in this country are affected by mental health in one way or another. We should be treating mental health on exactly the same footing as physical health problems. We should be talking about it openly. We shouldn't have any whiff of discrimination or or, or kind of stigma attached to people. Consternatie in het Noord-Hollandse Velsen. In anderhalve week tijd vonden er in Velsen-Noord een schietpartij en een steekpartij plaats. De inwoners maken zich grote zorgen over de plotselinge toename van geweld. Een Velsenaar vatte de situatie tegenover Echt TV Noord-Holland als volgt samen. Het, is, het begint nu een beetje de rioolput van, van Daimal te luiden. Rioolput, Nou, Dat schoot in het verkeerde keelgat van Ron Nobels. Volgens hem valt dat eigenlijk allemaal wel mee in Velsen. Ik heb zelf een café. En dan denk ik, ja. Dan moet je melk gaan verkopen. Want jongens, er is altijd wel wat. Die mensen wonen hier niet eens. Maar wij wel. Wij wonen wel hier. Ook. En wij moeten verder. Wij hebben het fantastisch. Zeker weten. Ja, fantastisch. Post NL maakte deze week bekend dat 10.000 brievenbussen worden weggehaald. Niet iedereen is hier blij mee. In NRC Handelsblad een uitgebreid stuk van de hand van H.J. Bussink. U kent wel de schepping van Kees van Kooten. En Bussink schrijft... Zijn karaktervolle verschijning moest het veld ruimen voor een ordinaire broodtrommel. Het kostelijke rood werd smakeloos oranje... en de nachtposttrein wist na tien uur s'avonds avonds... zijn weg niet meer te vinden. Bussink belooft boze brieven te blijven posten... om te laten zien dat de bussen nog steeds nodig zijn. Desnoods schrijft hij ze aan zichzelf. Zijn woede blijft, net als in 1998... in een aflevering van Koot en Bies Cake op de Week. Het laatste woord van dit overzicht is aan H.J. Bussink. Dus dat is het nieuwe vandalisme. Dat is het, het vandalisme van het kapitalisme. Van de NS en de PDT. En de enige kans in de buurt om een brief op de bus. Wat doen we met me? Met Meneer Bussink, meneer Bussink, gaat u even rustig zitten. Zit uh, ze daar in Parijs nog rustig? Uh, Jan Roels? Nou ja, Assarenka zeker. Die won dus die game 5-3. Pakt vervolgens haar eigen service, game 5-4. Dus Sharapova kan nu opnieuw die wedstrijd gaan uitserveren. Maar het is dus een, een probleem... Uh... Uh, gebleken tot dusverre. Dus dat is even afwachten, Tim. Gaan we horen zo snel mogelijk naar het nieuws van 6 uur.